Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van. 1 uur. Ho, ho. Joris de met het NOS-journaal. De marechaussee probeert een einde te maken aan een protest van Greenpeace op Schiphol. Vooralsnog gaat de ontruiming zonder geweld. Tientallen activisten bezetten vanochtend het winkelcentrum en de hal waar treinreizigers aankomen en vertrekken. Ze willen de luchthaven dwingen om een klimaatplan op te stellen. De marechaussee liet al snel weten dat actievoerders naar buiten moeten. In Zoetermeer zijn negen mensen naar het ziekenhuis gebracht... omdat ze bij een brand rook hadden ingeademd. Zes mensen werden ter plekke behandeld. De brand begon vanochtend vroeg op de vierde verdieping van de flat. Waarschijnlijk doordat keukenapparatuur in brand was gevlogen. Op de klimaattop in Madrid is nog altijd geen overeenstemming bereikt... over de laatste regels waarmee het klimaatakkoord van Parijs moet worden uitgevoerd. De officiële onderhandelingstijd voor de conferentie zit erop... maar er wordt nog steeds gezocht naar een deal... Grootste struikelblok is de handel in uitstootrechten. De directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, Kim Putters... is door de Volkskrant uitgeroepen tot invloedrijkste Nederlander van dit jaar. De nummer 1 van vorig jaar, DSN-topman Fijke Seibesma, staat nu op twee van invloedrijkste bestuurders. Hoogste vrouw is op plek 3, Herna Verhagen. Zij is bestuurvoorzitter van PostNL en commissaris bij ING. De politie heeft het Amber Alert dat gisteren werd uitgegeven voor het jongetje van één jaar ingetrokken. Hij is met zijn moeder gevonden in een hotel in Düsseldorf na een tip. Het gaat goed met ze, maar de moeder is wel opgepakt voor onttrekking van het kind aan het ouderlijk gezag. Het weer, het is wisselend bewolkt, er vallen enkele buien met lokaal kans op onweer. Af en toe ook wat zon, er staat veel wind, aan zee is kans op zware windstoten en het wordt vanmiddag 7 graden.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 Eerst checken, dan klikken. Kijk waar je moet letten op veiliginternetten.nl Maak het ze niet te makkelijk.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 We hebben geweldige acties. Nu het hele jaar gratis glazen. Komt u bij ons kijken? Slingeroptiek kunt u vinden in de Grote Krocht in Zandvoort. ZFM. Ho, ho, ho. Dit is kerst. Met ZFM. Met men nu. Zandvoort uit Zandvoort. We leven de tijd van de leer. Met Zandvoort uit Zandvoort.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 Ik vergeet mijn leed, zing mijn hoogste lied, mooier nog dan mijn canaripiet. Het is voor mij een dag, mijn zaterdagse dag. Buren van in hoofd, blijven ook droog. Roepen buurman van dee, je zit niet aan de zee. Het water stroomt heel naar beneden.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 Baden is gezond als een jonge hond, de plekke kamer in het rond, weil het zuimend nacht mij om de oren span. Ik ruil mijn zit in mijn leven niet. Voor een bakker, maat er ook niet. Die ruilte die heet straks van de richt. Zaterdag dan ga ik in de tobe.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 Ik heb sinds een tweetal jaren liefde, een even post in mij maar in derde schufjes 18.000 frank gekost Maar toen ik de maat betold en dochtsend er vanaf dan komen er nog taxen bij, dat vond ik nogal straf 840 tisten is dan die goede koel maar voor het betalen zal ik maar wachten, lijkt de groeten nood. Maar een pruten wordt tegemoet met de bouwde mee. Je ge doet gelijk de meeste en je door een tv. En als je sluistert, wil speelt waarvan allemaal goed en wel. Dan denk op de nachten, alle buren aan al de wel. Dan denk je op de nachten, alle buren aan al de wel. Kat viert tegen m'n goesting, de schoenmoeder geavideerd. Nou, konnen we nog niet spelen, want we hadden geen anten. Maar voor je een keer dat schoen, maar ons van winst kost zin. Ik droeg daar mens naar boven en zette een rompetak. Nou, pakken we Brussel, vlons en Brussel, fraas met vuil gemak. Vooral ontpluurt de je moet met de mode mee. Gedoe gelijk de mysterie, regen gekocht door een tv. Vooral getrouwde mannen zijn na alle korte slop. Want al uw vrouwen houden daar niet ziftjes in de kop. Want al uw vrouwen houden daar niet ziftjes in de kop. Ik hier gisteravond, dingen die ik nog noemde, niet zag. Ik speelde Texas Ranger naast maar en niet bleef jong. Zag Paula mee om meer graven te verer leed Ik zocht me dan onder duizend, maar dan zocht mee. Toen kwakker weer zat ik in mijn calzon, noemde de alleen. Vooral een drukte voort de boete, gemoed met de valde mee. Je doet gelijk de meeste geen koop door een tv De is op Brussel frase ik niet goed Hoe komt dat bij film filmen nooit geen vlamse tekst te stond. Hoe komt daarbij bij film filmen nooit geen vlamse tekst te stond.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 Tipi tipi tin, tipi tin, tipi tom tipi tom Wat een lekker liedje, aardig melodietje waar je van geniet Pom pom pom, tipi tipi tin, tipi tom tipi tom alle dingen kan je erop zingen, is die goed of niet Pom pom pom, tipi tipi tin, tipi tom Pacific Wat een lekker liedje, aardig melodietje waar je van geniet Pom pom pom, tipi tipi tin, tipi tin, tom tipi tom alle dingen kan je erop zingen, is die goed of niet pom Barbier, die scheerde me in dat terwijl hij een ongeluk dag had. Hij sneed me op slag, maar hij zei ach, geloof me dat pak dat. Ik loop je toen naar de kapelle, en liet me wond vertellen. De dokter, o heren, sneed me toen weer, kan je nog meer vertellen. Ti piti piti ten, Wat een lekker liedje, andere melodietje waar je van ga niet. Pom pom pom, ti piti piti ten, ti piti ten. tom, ti tom. Alle malle dingen kan je erop zingen, is heel goed dat niet. Pom pom pom, ti piti piti ten, ti piti ten. Ti piti tom. Wat een lekker liedje, dat melodietje waar je van ga niet. Pom pom pom, ti piti piti ten, ti piti ten. tom, ti tom. Alle malle dingen kan je erop zingen, is heel goed dat niet. Pom pom pom. Ik had chance bij een vrouwtje in Brussel, ze heette Margrethe Hussel. Ze hustelde echt, kuste niet slecht, Maar recht gezegd een puzzel. Ze zei van u kan ik houwen, wanneer gaan we samen trouwen? Ik zei op die vraag, ik kan vandaag daten zo vaak onthouden. Tipitin, tipitin, tipitin, tipitin, Wat een lekker liedje aan de melodieken, maar je mag het niet. Pomp, pom, pom, tipitin, tipitin, tipitin, tipitin, tipitin, allemaal alle dingen kan je er wat zingen, niet een goede vriend. pom, pom. Ja, en dat was muziek van Willy Derby met Tipitin. Uh, en daarvoor hoorde u de Strangers met TV Truut. En de volgende artiest is Louis Davids, pseudoniem van Simon Davids, geboren in Rotterdam op 19 december 1883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 Dus je gaat naar zandvoort bij de zee. We nemen broodjes en koffie mee. Oh, het is zo zwaar.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 Een je een vrouw, Amrein, let al op het jaartal. Bij wijn en vrouwen moet je onthouden, De wijn moet oud zijn, maar het meisje niet. Over dat onderwerp vrouwen en wijn heb ik veel boeken gelezen.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 Bemin je een vrouw Amrein, let dan op het jaartal. Bij wijn en vrouwen moet je onthouwen. De wijn moet al zijn, maar het meisje niet. U hoort de muziek van Augustus Laat met Let op het jaartal. En daarvoor Lou Bundy met We gaan naar Zandvoort...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 Oké, zijn staat You're oh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 Maar zij straalt ook dans met haar oude glans. Als weer jij een andere nu trouw. Ik ben boos op de maan, aan de hemel. Die daar sterk en glimlachend blijft staan. Zij begrijpt me niet, spot met mij, de het daarom ben ik boos op de maan. Ja, dat was muziek van Bobbyaans Schoepen met Ik ben boos op de maan. En daarvoor hoor u Adamo met Ik roep jouw naam.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 Molly is a perfect mother, but she's just as flirty. Always year. Molly, heeft een moeder en die hoeteren voor het dreigende gevaar. Ze geeft haar zotter dagelijks dwars tot zicht. Stemt een ogen in een heel klein hoekje zit. Molly, vertrouwt een enkele man. Als op een afstand Mannen zijn noodzakelijk kwaad, je moet er een net hoe het gaat. Moli, vertrouw geen enkele man, of die je kade vindt. als steeds een meter passie als je met hem wandelen gaat. Zolang je hem op een afstand valt, dan kan de zaak geen kwaad. Molly, well, well, he's made and done, but well, he's made it all of them? Molly, it's a pop and a lot me, Geweel als onverteel als wie er om een zoentje vraagt Ze zes een enkele zoen kan toch geen kwaag Een draad draad nooit de broek maar wel te laat Mo lieve broek draad geen enkele man Alsof een afstandjeen Maman, say no takel and goat, you're for broth in on als deze te als je met de wandelen gaat. Zolang je dan op een afstand valt, dan kan de zaak niet waar. Maar wel niet mee nu en dan. Wat geval is, weet alles ervan. We leeft de tijd van de leer met Zandvoort dat zandvoert.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 Ik kapt een oom die voor de hoogste oom niet onder doet. Hij werkt geloof dat anders zaakt die als die werken moet. Hij zegt werk is voor de dommen en niet dat het zo je ziet. Want de arbeid ademt, zeg je ze, maar de niet. Oh, maar de Rus, is een man die heel wat kan. Oh, Rus, die dorens, neemt overing aan. Hij lacht om alle politiek. Hij wist op paard op vol en blik. Oh, maar de Rus, is een reuze bond en wiek. Omer Doris die heeft in zijn een grote baan. Minstens vetere die heeft hij op zijn eigen naam. In het borrelen slaat hij alles wat er nog toe was te slaan. Heeft de meeste teug getrokken en nog nooit een slag gedaan. Oh. O, Doris is een man die wat kan. Oh, Doris, die Hij laat om malen politiek. Hij bent op baas, op boot en blik. O, oh, Doris is een reuze boot en Ome het is het flit van huid uit, uit Weer op vrede zegt die dinget dat ik daaraan geloof. Alle diplomaten liggen, konkelen met het kapitaal. In de olie de politie. Overal is een handaal. Oh, me Doris, en de man die heel wat kan. O, me Doris, wie Hij lacht om malen politiek, hij bent op paard, op boot en blik. O, me Doris, en de reuze Bonje Wiek. Ja, we gingen even terug in de tijd naar 1924. Willy Derby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 U hoort ze nu, de Silvera's met bloedrode kralen. Het snoertje met bloedrode kralen. Dat mijn broodloe al doet in haar jeugd. Zou uren lang kunnen verhalen over jaren. Als de souvenir voor mij hierdoor blijft zijn. Maar al...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 Verloopt de barca door, oh, alle keren terafraafteltjes door, lo maar die dat pique ram in de misère, brengt de misère. Ja, barrière, het is te kwaad, het kwaad. Oh brav, bravissimo, bravo. Yololo, lo, lo, lo, lo, lo. Oh, gemak volgens mij liefde aan het veggio. Alle donkere vissen, pak mijn tante kat en mijn oom me Christie, volgde in Amerika, in Amerika, Amerika, Amerika, Amerika. Feestelijk loopt ik met alle fatsoen, niet dat een dollartje zoveel gehaald en erven. Ik win dus een halve miljoen. Ik roeide naar valet in plaats van piraten Komt zeven, of dat bedenken chauffeurs. Gaan de bankiers allemaal in de gaten, ze krijgen mij niet de kans op de beurs. Die naar mijn centen kijkt, gooi ik met stenen. Oh, la donna! Ga even kraap. Ik heb een pot best ja. En zal ik eentje slijpen. Ik ben maar je controle plat plat plat nu. Lololo. Eerst even bij gaat op bij je derde van van de pleer. Robar. En maak je niet kwaad, maak je niet kwaad. Welke water, ik heb liever oranje, ik voel me een katje, ik lieve mijn moedja, als je een snoek ziet, met vies op karpen, een lichtje in bloemkool, dan eet je een warme oil, de bloemt en we houden een panja, gewoon de katjes met deze oranje, dan die van netjes en natte maar een pijpje tegen haar oil. Figaro, Figaro, Figaro, Figaro Figaro, Figaro, Figaro, Figaro pus pus poos, poos Me kemalake Figaro, Figaro, Figaro, Figaro Figaro Me met, me met Verlaat ik me met Wat dat nou, ze flopigt dat nou wel Ik me met Daar kan ik uitein met me Niemand te dure Niemand te Hey, Figaro Hey, en figuren? Aan ah, wat ik waar? Figuren hier, figuren daar, figuren zes, figuren zeven. En met z'n armen te duwen, z'n armen te kussen, Als je nu opstaat, blijf je maar liggen, dan moet je maar weten wat